Twee uur. Dit is Radio 1. De Orde de graaf. Goedemiddag. De Tour is vandaag in rusten. Maar Radio Tour de France niet. Tijd om te praten met renners en ploegleiders. En tijd ook voor live muziek. Na het NOS Journaal met Gert Kluk. De rechtbank in Groningen heeft een 26-jarige man en zijn vriendin veroordeeld voor meerdere brandstichtingen in Windschoten. Het Groningse dorp werd maandenlang geteisterd door de pyromane. De man kreeg 3,5 jaar cel en tbs. Zijn eveneens 26-jarige vriendin kreeg 4 jaar cel opgelegd... waarvan 18 maanden voorwaardelijk zonder tbs. Het stel heeft zeker 17 brandstichtingen in windschoten bekend. Sommige branden staken ze samen aan, bij anderen opereerden ze afzonderlijk. Zo'n 30 activisten van Greenpeace... hebben vanochtend een kerncentrale bezet in het zuiden van Frankrijk. Ze willen dat president Hollande de centrale in Tricastin sluit, volgens Greenpeace, een van de vijf gevaarlijkste kerncentrales in Frankrijk. Hij wil nu maar één centrale sluiten, Fessenheim, dat is ook een hele oude centrale. En mijn collega's in Frankrijk vinden dat er op zijn minst vijf centrales moeten worden gesloten, waaronder die in Tricastin. In 2008 waren er verschillende incidenten in Tricastin, waarbij onder andere onverrijkt uranium weglekte in twee rivieren. Tegen de middag waren op twee na alle actievoerders gearresteerd en afgevoerd.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 Niet alleen Saviris wil investeren nu Morsi weg is, ook Arabische landen trekken hun portemonnee. Na de val van Morsi zorgden Saudi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten er met grote financiële injecties en brandstofleveranties voor dat acute voedsel- en brandstoftekorten werden aangevuld. De vicevoorzitter van de Italiaanse Senaat staat onder zware druk om af te treden. Roberto Calderoli vergeleek afgelopen weekend in een toespraak... de Italiaanse minister van Integratie met een orang Oetan. Zij is de eerste zwarte minister van het land. Calderoli zei ook dat ze beter minister kon worden in haar eigen land... doelend op haar geboorteland Congo. Hij heeft zijn excuses aangeboden en zegt dat hij politici voortdurend met dieren vergelijkt. Zo ziet hij in premier Letta een reiger. Verschillende politici onder Wiletta vinden dat Calderoli moet opstappen... maar zelf lijkt hij dat nog niet van plan. In de Tour de France is Danny van Poppel afgestapt. Dat gebeurde in overleg met de ploegleiding. Van Poppel was met zijn 19 jaar de jongste toerdeelnemer... na de Tweede Wereldoorlog. Er werd al rekening mee gehouden dat Van Poppel zou afstappen. Ook al zei hij gisteren, na de beklimming van de Mont Ventoux... dat hij zich nog goed voelde. Eigenlijk was de bedoeling dat ik hier maar vier of vijf dagen zou zijn. Maar het ging zo goed dat ik... Uh... Eigenlijk ja, de, na de tijdrit dan naar huis zou gaan, maar nu, uh, dan toch er van toe. En ja, ik, voel, ik ben nog steeds best wel. Of ja, ik denk dat uh, als 19-jarige Parijs halen dat, dat wel heel bijzonder is. Danny van Poppel is de eerste Nederlandse uitvaller in de Tour. Zijn oudere broer Boy van Poppel stapt morgen wel weer op de fiets. Het weer op de meeste plaatsen veel zon, maximaal rond 25 graden en de rest van de week blijft het zomers. En er is verkeersinformatie van de ANWB, Wijnand Zwaan. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn loopt het nu vast na een ongeluk. Tussen de Afrit Hoenderloo en Knoopend Beekbergen, 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A50 Arnhem richting Os, een wat kortere file... tussen Heteren en Knopend Valburg, 2 kilometer. Watch me as our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 Ja hoor, aanval van Christopher Froome. Ja, het was heel zwaar. Hollema en ten Dam zijn eraf. Ja, toen port op kwam, toen ging het ineens uh, ja, een stuk harder. Ongelooflijk zeg, wat een leg. My main objective is to try and uh, get, a, get more of a buffer on, on the GC. Ook zei dat hij alleen nog maar kan volgen? <laughs> ja, als je eenmaal uh, zo goed in het klassement staat... ...kun je denk ik meer pijn leiden dan anders. Met Geo Likerts, Sebastian Timmerman, Jeroen Bielaard... ...Steven Dahlenbouwt, Jurgen van den Berg en Dior de Graaf. Radio 1. Goedemiddag allemaal. De renners blazen uit na hun lange reis naar de top van de Mont Ventoux. Een loodzware etappe gisteren over bijna 250 kilometer. Gewonnen door de gele trui, Christopher Froome. Maar Bouw en Lau bleven in het spoor. Nog steeds de nummers 2 en 5 in het algemeen klassement. Straks praten we met ze en luisteren we hier. En kijken we hier in de studio naar het trio Sazi. Zij treden live op. Maar eerst naar Steven. Steven Dalebout, want er is nieuws, u hoort het net ook al... het nieuws dat Danny van Poppel uit de Tour is gestapt. Steven, jij bent bij de persconferentie van uh, Vacan Soleil. En wanneer is deze beslissing genomen? Deze beslissing is uh, vanochtend genomen uh, door de ploegleiding... uit uh, Vierhout en ook daar Luiks. En uh, door Danny van Poppel zelf, die ook uh, achter dat uh, besluit staat. Uh, hoewel hij gisteren bovenop de van toe. Ja, nog zo'n lomper was bovengekomen. Eh, zag er nog goed uit. Had nog praatjes uh, voor tien. En um, ja, kwam bijvoorbeeld boven vlak voor TJ van Garderen en Damiano Cunigo. Zat niet eens als sprinter in de zogenaamde bus, hè, helemaal achter in het veld. Nee, hij, uh, hij was zelfs nog uh, een stukje beter dan dat. Dus ja, dat gaf toch op mensen wel de gedachte van dan zou hij eventueel nog wel kunnen proberen die uh, Alpen over te wippen. En dan nog... Die mooie etappe in Parijs, waar het ook weer vlak is... had ook weer een kooltje naar zijn hand zou zijn... Om die, om die etappe dan nog te rijden. Maar vanochtend is dus het besluit genomen... omdat, omdat het ook nog zo'n jonge jongen is... 19 jaar oud te zijn nog maar... Uh, om hem uh, nu naar huis te sturen. Omdat het Tour de France uh, uiteraard... een erg zware wielerwedstrijd is. Net als, alle, als die twee andere grote rondes. Uh, dat is de gedachte. En dat, die gedachte wordt ook door, door veel mensen... ook buiten vakantie, uh, vakantie wel gesteund. Alleen, ja, hetgeen... Uh, wat het misschien een beetje verlang maakt, is dat hij het juist zo goed deed. Hè. Hij, hij eindigde vaak in de top 10, top 20 van de, de vlakke etappes... en kwam dus ook vrijloos die bergen over. Uh, maar helaas, hij uh, heeft verstoten om af te stappen en terug naar huis te gaan. Ja, is dat zo gegaan? Heeft dat zelf besloten? Want uh, uh, het idee was hè, dat hij zelf ook mocht aangeven van... nou, nou kan ik niet meer, uh, nu is het genoeg geweest. Ja. Heeft hij dat zelf ook zo op die manier gezegd, weet jij dat? Heeft hij heeft daar gesprek over gevoerd met de ploegleider die nu nog in Frankrijk is. Uh, ja. Zijn vader is ook ploegleider, uiteraard, Jean-Paul van Poppel bij Vallei. Uh, die zit uh, ziek thuis, terug uh, in Nederland inmiddels sinds een paar dagen al. Um, en die vertelde mij dat Benny dat, um, dat van Poppel zelf ook deze beslissing heeft genomen in overleg met de ploegleiders die, uh, die hier zijn. Hmm, Alleen ja. Ja, Jean-Paul zelf was uiteraard wel teleurgesteld daarover, maar dat zou waarschijnlijk elke vader zijn. Ja, ja, want ik heb hem een paar keer gesproken toen hij in de koers was en toen gaf hij wel aan dat hij het gevoel had van nou dit gaat goed en zolang uh -huh. hij het goed vindt gaan uh, mag hij blijven. Ja, ja, ja nou goed, nee. ja. Uh, ook deze zoon heeft misschien af en toe andere gedachten dan, uh, dan zijn vader. Uh, de uitleg van Danny van Poppel zelf is, ik moet er nog spreken hoor, maar wat ik hier begrijp uh, vooraf aan deze persconferentie is uh, dat hij daar uh, dat hij er zelf achter staat, achter die, uh, achter die beslissing. Ja. Kun jij een beetje de stemming peilen bij Dan Heb ik het niet alleen nu over het uitstappen van Danny van Poppel, maar over de tour tot nu toe? Ja, nou, dan moet ik het wel doen op basis van, uh, van de afgelopen dagen. Want ik heb de renners nu nog niet, niet gezien. Die zijn net teruggekomen van een trainingsritje. Uh, ze slapen nu uh, in het hotel, vlakbij een prachtige golf aan. Ik sta nu op de afslag van hole 13. Uh, ze kwamen net fietsen, maar zometeen dan, uh, dan mengen zij zich uh, tussen de pers en dan zal ik de peiling daarvan. Uh, uh, ...kunnen peilen, maar uh, de afgelopen dagen was het toch wel een beetje wisselvallig natuurlijk. Johnny Hoogeland die, uh, die baalde dat in die etappe niet dat, uh, dat mee kon... ...en uh, dat, uh, dat de ploeg weinig werk had gedaan, of noemde dan afgesloten in ieder geval. Dat is de ene kant van het verhaal. Uh, Wout Poels die één, eigenlijk één goede rit heeft gereden deze Tour de France... ...vorige week in de Pyreneeën en gisteren in de aanval zat... Maar ja, er was een aanval die gedoe was te mislukken... omdat uh, die Franse ploegen zo raar deden en het gat nooit echt groot werd. Uh, dus ja, de, die had graag die finale gereden op de mond van toe. Als die groep wat meer voorstel had gehad, dan had dat ook gekund. Maar ja, die ging nu eigenlijk een beetje, ging nu eigenlijk een beetje roemloos ten onder... Door dat... Ja, die groep al opgeslokt werd voordat uh, het echte werk begon in die finale. Dus dat ze, uh, ja, voor hen uh, het zal het een, een toer met, met twee gezichten zijn... maar uh, ja, vooral toch het negatieve gezicht, zeg maar. Ja. Uh, de heeft zich veel in de aanval ook laten zien... maar ze hadden natuurlijk ook iets meer gehoopt dan, uh, dan waar ze nu staan. Ja, goed. Jij gaat uh, zo op zoek naar de renners. We zijn benieuwd hoe uh, inderdaad bijvoorbeeld Wout poel zich voelt. Tot straks, Steven Dalebout. Op weg met Radio Tour de Vans. Lundi 15 juillet, repos à Vaison-la-Romaine, Vaucluse. Retour Manic Monday van de Bengals uit 1985. Het is de tweede rustdag van de Tour. En dan uh, kunnen we renners en ploegleiders uh, in alle rust spreken... voordat al die Alpen-etappes nog gaan beginnen. Gio Lippens heeft helemaal geen rust deze Tour. Goedemiddag, Gio. Dag Dionne, en noem dat maar in alle rust met uh, nou, toch wel de lichte gekte... die dan is losgebarsten daar in de tuin van het uh, ja, château Domaine... in ieder geval waar uh, Belkin zit, de ploeg van uh, Mollema en Tendam. Want uh, het is hier verschrikkelijk druk op dit moment. Maar je, uh, Team Sky heeft ook een, een, een persconferentie gegeven. Er komen nogal wat verwarrende berichten vandaan. Uh, gele truidrager Christopher Froome zou daar boos weggelopen zijn. Klopt dat, Gio? Ja, dat laatste klopt niet helemaal. Uh, hij is wel geïrriteerd geweest, uh, krijg ik nu ook te horen van mensen die daar echt zijn geweest. Uh, mm -hmm. Je moet je voorstellen, die persconferenties, hè, die, die ploegen die zitten allemaal in hotels uh, verspreid hier in deze omgeving. En uh, het is moeilijk om van de ene persconferentie in de andere te hoppen. En wij hebben gekozen voor Belkin natuurlijk, ja. vanwege Mollema en Tendam. Maar uh, er zijn collega's bij die persconferentie geweest van Christopher Froome. Hij was wel heel erg geïrriteerd. En dan met name in het gedeelte met de schrijvende pers waar toch wel weer veel vragen kwamen over van hoe kan dit nou... Dit dus buitenaards wat jij hebt laten zien op de man van toe. En uh, ja, verklaar je maar eens nader. Van hoe kan het dat jij zo goed rijdt en uh, dat je zo'n voorsprong hebt op de rest. En daar heeft Vroom toch heel duidelijk bij gemaakt. Dat hij daar toch flink geïrriteerd over is. En uh, dat hij het zat is om al die vragen voortdurend op zich afgevuurd te krijgen. Je moet je voorstellen, Vroom heeft twee weken lang vragen over doping. En vooral de afgelopen week heeft hij ze keurig beantwoord. En heeft hij ze ook altijd vriendelijk beantwoord. Van jongens, ik snap dat jullie die vraag stellen. Maar kijk naar me, ik zit hier en uh, dit is alles wat je hebt. En ik weet hoe ik het gedaan heb. Ik weet ja. wat ik ervoor heb gedaan en voor heb gelaten. Maar blijkbaar was er nu een moment waarop hij toch uh, ja, het zat was. Maar het weglopen, dat wordt nu van alle kanten wel bevestigd. Dat, uh, dat schijnt niet te kloppen. Het was gewoon einde persconferentie en uh, hij is, uh, op die manier is hij de zaal uitgegaan. Hij heeft heel lang begrip kunnen tonen voor de vragen. Maar nu is hij er klaar mee. Dat is het. Hij is er een beetje klaar mee en ik kan hem me ook wel voorstellen. Kijk, uh, wat hij ook zegt is... Uh, luister, ik heb gisteren de prestatie van mijn leven geleverd. Ik heb uh, de etappe naar de Mont Ventoux gewonnen. De mooiste overwinning die ik ooit in mijn loopbaan heb behaald. En dan kom ik de volgende dag op een persconferentie... wil ik gaan praten over die overwinning, over die gele trui... over de kansen voor de rest van de week. Ja, en dan komen de vragen over doping. En uh, ik ben het nu zat om als leugenaar neer, neergezet te worden. Want zo heeft hij het wel letterlijk gezet. En uh, ja, hm. dat is zijn, uh, zijn verhaal. Ja, op zich is het niet zo gek dat mensen daar natuurlijk vraagtekens bijstellen. Nee, we hebben het daar gisteren ook uitgebreid over gehad. En uh, ja, het, het, het zal hem blijven achtervolgen ja. uh, tot en met deze toeroverwinning. En, daarna, uh, en het, het verhaal is gewoon heel simpel. En zo moet je ook in het wielrennen zitten, denk ik. Uh, je kunt niet in de keuken kijken. Je weet nooit wat er precies overal allemaal gebeurt. En laten we eerlijk zijn, we, uh, we zijn wel door schade en schande wat wijzer geworden in het verleden. En vandaar is het ook wel logisch dat die vragen allemaal komen. Zo kritisch moet je ook alweer weer zijn. Ja. Jij bent uh, bij Belkin. Je zei dat het, uh, het is druk, hè? Is, is er veel international? Nationale pers inmiddels ook. Ja, er is veel internationale pers en uh, dan niet alleen uit, uh, uit Vlaanderen. Ik uh, bedoel, laten we eerlijk zijn, die hebben nu toch een beetje Mollema en Tendam ook uh, omarmd, uh, een beetje geadopteerd. Uh, dus, dus die zijn er uiteraard in geïnteresseerd. Uh, het is ook lekker om met mensen in de eigen taal te praten, maar er zijn ook toch echt wel uh, internationale media. De Fransen staan hier, uh, de mensen van de ASO met een eigen cameraploeg. En dat betekent toch wel dat er heel veel belangstelling is. Het past natuurlijk ook een beetje bij die uh, nieuw verworven status van uh, met name uh, Bouke Mollema. Die op de tweede plek staat in het algemeen klassementen. Ik weet het ook, wij gingen in het verleden ook wel altijd na de eerste uitdager in het tourklassement naast de gele trui. En uh, hij is dus inderdaad wel uh, in de belangstelling. Ja, de Fransen, zei je ook, hè? Dat, dat is opvallend. Die, die zijn na 2,5 week bakker geworden. Ja, die, die hebben het wel een beetje doorgekregen nu. Hè? Want dat, dat ging heel langzaam in de Franse kranten. L'équipe kwam pas uh, zo'n beetje de dag na die koep uh, met die waaier-etappe. Toen kwamen ze toch ineens met fotootjes van Mollema en ten Dam. Zo van uh, Le Gang Nederlandaise schreven ze zelf. Uh, oftewel de Nederlandse bende. En uh, ja, vanaf dat moment zijn ze wel iets meer deze twee blijven volgen. Maar ik denk dat met name na die cruciale etappen van gisteren, dat de belangstelling alleen maar groter is geworden. Want uh, natuurlijk uh, het feit dat je na de Mol van toen nog steeds Bouke Mollema die tweede plek hebt. Het ging ophangen en wergen, laten we daar eerlijk over zijn. Uh, Laurens den Dam heeft daar ongelooflijk veel werk voor verzet. Maar het feit dat die mannen nog steeds op de plek staan... in het klassement waar ze een dikke week geleden ook nog stonden... Ja, dat maakt wel iedereen wakker. Ja. Kun jij straks uh, de renners en de ploegleiders allemaal spreken? Ja, we gaan keurig aansluiten. Nummertjes trekken, noemen ze dat. Uh, gewoon even wachten op de beurt. En dan uh, kijken uh, wanneer we aan de beurt komen. Maar inderdaad, Laurens Den Dam komt zo meteen hier naartoe. Bouke Mollema, daar staan op dit moment zo'n 7, 8 cameraploegen klaar voor. Om die uh, zo meteen eens even aan de tand te voelen. Dus uh, dat moet hij ook nog eerst even afwerken. En dan komt hij ook nog bij ons om het verhaal te doen. En daarna ook natuurlijk naar de schrijvende pers. Want uh, die willen natuurlijk ook het verhaal uit zijn eigen mond horen. Dat is ook allemaal een heel begrijpelijk. Maar het wordt een drukke middag voor de heren. Die nu trouwens nog steeds gewoon. Lekker rustig zitten te lunchen in die prachtige tuinen hier. Uh, ja, dit is een plek. Ik stel voor dat we hier gewoon de rest van de tour blijven. En uh, dat we het vanaf een tv'tje gaan doen. Want uh, dit is een prachtige plek. Gio, we zijn uh, straks bij je terug. Dank je wel. Wij hebben hier, oh dat vind ik zo leuk, want ik zit hier niet alleen. Wij hebben live muziek hier in Radio Tour de France. Trio Sazi is hier. Drie hartstikke leuke Hollandse meiden die prachtig Frans zingen. U hebt dat uh, afgelopen uitzendingen van Radio Tour al kunnen horen. Ze treden hier uh, op tussen nu en vier uur. Ieder uur, twee keer. Dit is hun eerste nummer, Tour de France. Un, deux, trois, quatre... 3480 Brennan d'un jour tour, tour, tour de France Tour, tour, tour de France 3480 Brennan d'un jour Sont allure en bicyclette Comme deux Que tourne dans la tête des pour le petit déjeuner Tour de France Tout tour, tour de France, tout tout tour de France. 3480, bon ben jour Tout tout tour de France, tout tout tour de France. 3480, Bruxelles, ben jour Au vélo, au bicyclette, comme deux que tourne. Dans la tête, des pattes pour la pêter déjeuner Tour de, bien les jours de champagne, ben je bouge. Par les écrans du télé, en admetsmerisé. En voyant ce champion sur la piste rouge, grimpel en ontangier dans een trentaine de degrés. Ik raad, jullie, ik raad mensen thuis ook aan om even naar de webcam te kijken. Kan ook gewoon allemaal via nos.nl. Dit was Zazie. We gaan straks even praten met jullie. Want ik ben ontzettend benieuwd of jullie ook zo'n echte tourfans zijn. Volgens mij wel. Uh, eerst naar Gio Lippens. Gio, jij bent bij België. Zeker. Ja, ik ben bij Belkin en ik zit op een bankje in de tuin en denk je... oh, dat is lekker romantisch. Maar ik zit naast een man, ik zit naast Laurens ten Dam... maakt het meteen al iets minder romantisch. En er staan ongeveer, nou, 15 man om ons heen. En die staan allemaal mee te luisteren, te kijken, foto's te maken. Want Laurens ten Dam is hot, net als Bauke Mollema. Laurens, is het een beetje wennen aan die nieuwe status? Ja, natuurlijk. Het is, uh, het is niet echt normaal wat je zegt, wat je, je meemaakt. We hadden het er net aan tafel over. We hebben ook wel rustdagen gehad dat we bij wijze van spreken geen uh, persconferentie hielden, Omdat we wat minder goed gingen in de Tour. En uh, ja, het is wel heel leuk natuurlijk. Nu weet je een beetje hoe het gaat bij de ploegen uh, ja, van de gele trui sowieso. Maar ook van de uitdagers, van de directe uitdagers. Hè. Normaal gesproken rent iedereen naar Contador, naar de Schlegs, naar Evans, noem het allemaal maar op. En nou staan ze hier allemaal in de tuin. Ja, inderdaad. Het is niet alleen een Nederlandse pers, maar uh, ja, de Belgen die zijn er en heel veel, uh, veel Engelstalige pers ook. Dus uh, het, is, uh, het is inderdaad groter dan alleen Nederland. Hoe blij ben jij met deze rustdag? Hoe moe zijn de benen? Ja, die rustdag is natuurlijk wel welkom. Al, uh, ja, de, de benen zijn iets beter dan de vorige rustdag, omdat je geen vlucht hebt gehad na de rit. Dus wat dat betreft kon je, hè, kon je iets meer relaxen. En zaten we gisteren nou, op een ja, kwart over negen aan tafel, meen ik. Dus een redelijk tijdstip. En uh, ja, het is gewoon... Uh, we zijn hier al de derde... Ja, ik ben hier denk ik al... Uh, dit is mijn derde rustdag in dit hotel. En uh, het is een fantastisch hotel. Uh, super relaxte sfeer. Uh, mooie grote tuin. Uh, Buiten ontbijten, buiten lunchen, buiten, buiten avond eten. Dus wat dat betreft is het ideaal. Hoe is het met de vermoeienissen van die etappe van gisteren? Die klim naar de Mont van toe Want het was een moordende klim. Ja, voor iedereen. Voor de gele trui, voor jullie. Ja, ik zag uh, achteraf beelden op tv dat, uh, dat Vroem aan het zuurstof ging. En uh, Quintana, die zag ik vanochtend op een foto van de equipe Die zag er ook niet florissant uit. Dus ze hebben allemaal afgezien, inderdaad. En, uh, ja, hoe is met de benen? De eerste tien minuten dat je hier weg rijdt, dan voel je ze wel. Alleen de laatste tien minuten waren ze alweer een stuk beter. Nog even over die dag van gisteren. Heeft het jou verbaasd dat jij zo, nou gemakkelijk wil ik niet zeggen, want jij was ook steen kapot toen je boven kwam. Maar dat jij uiteindelijk toch nog ja, die beslissende uh, uh, inspanning kon doen. Zodat je Mollen maar uiteindelijk nog bijna bij Contador terug kon brengen. Nou, om eerlijk te zijn, uh, toen Contador een keer vertrokken was, dacht ik wel van nou... Ik weet niet of we die nog terugzien, weet je wel. En op een gegeven moment zag ik hem rijden in die bochten. En, uh, ja, toen, toen, begon ik, toen begon ik eraan, zeg maar, voor mijn gevoel. Omdat ik wist van dit tempo, dit ga ik gewoon tot aan de meet vol kunnen houden. En dan kunnen ze misschien nog wel uit mijn hol vandaan springen... maar nooit meer een minuut bij me wegrijden. Ja, de Rodriguez die profiteert eigenlijk nog het meest. Maar ja, toen, toen zag ik opeens uh, ja, dat ik snel dichterbij kwam bij, bij, bij zijn ploegleidersauto, dus dan weet je... En toen moest hij auto zelf stoppen. Ja. En Nico zegt in het oortje, jullie komen dichterbij. Ja, ik had eigenlijk nooit verwacht dat... Het uh, zag er niet uit in, uh, in Chalera nadat wij uh, op de meter 6 seconden achter hem zaten. Dus wat dat betreft was het wel een uh, super ingedeelde klim, denk ik. Maar dat geeft vleugels op het moment dat je merkt dat je dichterbij komt en dat uiteindelijk die schade op uh, Contador heel erg beperkt blijft? Ja, tuurlijk, je rijdt daar toch op kop uh, van een select groepje, maar ook, je hebt ook een... Uh, een ploegmaat die tweede staat in de Tour. En, uh, ja, dan doe je even alles uh, aan om, om, de, om dat te verdedigen. En dat is gelukkig gelukt gisteren. Ja, nou, dan moeten we afwachten hoe het de rest van de ja. Tour gaat natuurlijk. Maar gisteren, ja, hij staat nog tweede. Dus dat is fijn. Wat ben je er verbaasd over? Dat jullie na een dikke week nadat jullie tweede en uh, vijfde stonden... of derde en uh, vijfde was het op dat moment... maar dat jullie nog steeds zo hoog in het klassement staan? Uh, nou, ja... We zeiden zaterdag, zei Nico al, uh, op extra de man, dat het klassement tot en met de Ventoux daar gemaakt ging worden. Omdat de uh, tweede week uh, ja, op papier zag je er niet zo heel lastig uit. Ja, je hebt dan de tijdrit en de rit naar de Ventoux, alleen die waaierrit kwam tussendoor. En daar hebben we nog een mooie slag geslagen natuurlijk. En al met al uh, staan we daardoor uh, ja, op hele mooie posities nu. En nu, die laatste week, een week waarin alles kan gebeuren. Ja. Of is één ding zeker? Vroom in het geel. Nee, niks is zeker natuurlijk uh, in, de, in de Tour. Ik zag het maar weer uh, vrijdag, was het denk ik, met die waaierrit. Dus uh, ja, dat, dat, dat kan je echt pas in Annecy zeggen. Wie er het geel heeft, uh, er komt nog een beetje slecht weer aan, geloof ik. En ja, je weet nooit hoe je daarop reageert. Maar ik kan me voorstellen, binnen de ploeg ook, de ploegleiders, die zullen met jullie praten over hoe gaan we koersen. Koersen we behoudend, want willen we deze plekken vasthouden? Of gaan we aanvallend koersen en dan maar zien we het schipstrand? Nou ja, kijk, ik denk dat we bergop uh, vroem niet uh, hoeven aan te vallen. Dat, uh, dat heeft hij gisteren wel laten zien dat niemand dat hoeft te doen eigenlijk. Maar uh, ja, zoals een rit als vrijdag, dan uh, hebben we wel aangevallen. Hein? Alleen dat was niet bergop. Ja, het probleem voor ons is dat het heel veel berg op is volgende week. Maar uh, ja, we gaan overal op onze kansjes loeren, wat dat betreft, denk ik. Maar wat jij al zegt, het weer wordt slechter, dat betekent regen. Dan is de koers nog onvoorspelbaarder dan dat die tot nu toe is geweest. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet zo naar uitkijk... omdat ik uh, het best rendeer bij uh, temperaturen zoals gisteren. Maar uh, dat hoort ook bij de Tour en uh, je moet er ook doorheen. En uh, ik zal me er zo goed mogelijk tegen proberen te wapenen... En, uh... En uh, ja, kijken hoe we daar in rollen. Ongekend, hè? Dat je op de tweede rustdag op deze manier over de Tour kunt praten. Ja, dat is wel speciaal. Kijk, hè. ik wist wel voor de Tour dat ik goed was. Maar dat ik zelf nu vijfde zou staan uh, na twee weken Tour... Dat, uh, dat had ik niet verwacht uh, voordat ik naar uh, ja, waar, waar vertrok, waar Corsica vloog. Hè. Het lijkt een eeuw geleden. Ja, het is al lang geleden. Tweeënhalve week nu denk ik dat we wegvlogen. Dus uh, dat is lang geleden al. Sterkte de laatste week. Dank je. Ga je de kans op. Beeld to last van Malé. Het is uh, bijna. Nee, het is half drie geweest. Dit is radio 1. E. Hier is het NOS-journaal met Gert Kluk. Burgemeester Boris Johnson van Londen wil dat het vliegveld Heathrow verdwijnt. en plaats maakt voor woningbouw. Uitbreiding van de luchthaven om de capaciteit te vergroten noemt hij waanzin. Johnson kwam op een hoorzitting van een parlementaire commissie met drie alternatieven voor Heathrow, dat met zo'n 70 miljoen passagiers per jaar het drukste vliegveld van Europa is. Een van de alternatieven is een vliegveld op een aan te leggen eiland in de monding van de Theems. Apple gaat een incident onderzoeken waarbij een Chinese vrouw is geëlectrocuteerd toen ze haar iPhone 5 wilde opladen. Volgens Chinese media overleed de vrouw door een elektrische schok. toen ze haar iPhone 5 opnam, die aan de oplader hing. Deskundigen zeggen dat de kans dat iemand wordt geëlectrocuteerd door een mobiele telefoon. klein is, maar dat het bij een defect toestel mogelijk is. Twee koperdieven zijn vannacht op heteraard betrapt. op het dak van het Zaans Medisch Centrum. De mannen van 19 en 30 jaar oud waren bezig met het weghalen van koper. Ze zijn aangehouden. Rond drie uur zagen beveiligers twee mannen op het dak van het ziekenhuis lopen. Ze waarschuwden de politie. Agenten gingen het dak op en betrapte het tweetal. Dat waren de hoofdpunten. Toenartiest! Je suis dauphin de la place Dauphine... <telling> et la place Blanche à mauvaise vie. Les camions sont pleins de lait. Les balayeurs sont pleins de balais. Il est cinq ans. Paris. C'est vrai. Paris. C'est vrai. Les stylos vont se raser, les strip sont habillés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille.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 On tranche le lard Paris, et Night Regagne les cars. Les boulangers font des bâtards Il est 5h Paris S'éveille Paris S'éveille La tour Eiffel A froid aux pieds L'arc de Triomphe est ranimé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 Jacques Dutron uit 1968, de tourartiest van vandaag. Il est cinq heures, Paris, Céveille. Op deze rustdag en tijdens de honderdste editie van de Ronde van Frankrijk... duiken we in de geschiedenis van de Tour de France. Op 14 juli 1936 was Theofiel Middelkamp... de eerste Nederlander die een etappe wist te winnen. Hij deed dat in zijn eerste zware alpenrit van Aix-les-Bains... naar Grenoble met onder meer de Col du Galibier. Jeroen Wielaert kreeg Theofiel Middelkamp in 1994... aan de praat na een radiostilte van 40 jaar. En op de morgen rond een wie staat er dan om mijn deur met zijn rode neus? Want hij pakt de borrels met de macht, hey, Joris. Joris is open. Joris van den Bergen. Joris, zei ik, wat komt de geest vroeg doen? Ik zeg, komt erin. Een bakje koffie gedronken. Zij nog wel eens vertellen waar ik nog gekomen ben. Wilde de naar de Tour de Frans gaan? Maar ik zeg Joris, ik heb nog nooit geen berg gezien. Ik zeg, afstand, daar ben ik niet bang van. Want ik kan een hele dag fietsen. Zeg maar, pas op, dat worden de oerwegen van die tijd allemaal nog grint, hè. nog was het allemaal makedam. Maar daar lagen er nog van die knuppel, van die keien op. En zonder versnelling, het les die jaren, 36. Nou, hij hebt dan toch zitten wezen en zougen, dat je er kom mee. De twee gebroers van Schindel, Albert en Toon, en ik en Albert Geijzen. En Joris van den Berg was en verslaggever en ploegleider. Er was geen ploegleider. We worden op een eigen ongewezen. We hadden niet. Ging Joris we niet mee geen toen? Zorging, we hadden niks. Maar ook moet niet klappen, we hadden niet. We moesten zelf onze koffer meesleuren. Het enige dat in orde was, was eten. En de ravitaillering in de ronde was voor iedereen. Je kwam on, on, on, on, on, dat, dat er geravitailleerd werd. Gat maar te pakken. Door ging het niet, om, maar wat je een verzorger. Maar hoe, hoe vertrokken jullie dan? Hoe wisten jullie waar je moest komen en, en alles? Maar jullie spraken waarschijnlijk ook niet goed Frans. Drie woorden. Drie woorden. Maar door liggen het hem niet Die moeten Frans spreken. Hè? De benen. En de wekker. Die moeten Frans spreken. En het spreken. hart. Je werd trap, Je werd trappen een paar woorden. Uh, als ze zien, fiet of douche. Jonger, godverdomme, dat weet erop en bij coureurs Frans konden toen, we konden haar bellen, maar eh, we zijn met door uh, Joris net doorgestuurd en we zijn naar Parijs gegaan als vieren. ik kan al beheergezen, wat de verschillende wonen in Toulouse, die woorden er. Hotel Bouillet -la L'Aviat, daar gaan al die coureurs, al groot, groot, schrikkelijk groot hotel van die tijd, en we zijn verder met Het simpelste van de wereld, als je coureur zit, meneer, dan kun je dat plank trekken. Mm -hmm. Ik wist het allemaal, Hoor wist ik al dat dat moet ik doen. Dus gepakt, dan uh, kom ik een stap van de trein in uh, Parijs. Pakte de fiets en een valies, ging buiten, taxi, bam, en die voerde in het hotel. Zo simpel is het. Mm -hmm. En wel, uh, we zaten in een hotel, bouilly la in Parijs. Al de coureurs, al die bellen lagen door, we lagen erbij. En we zaten er eens in een grote kamer, denk ik waar ze uh, vergaderingen houden of zo. En ik kwam er een type binnen met een zak. Allemaal petjes, Unispoor. In Parijs. Allemaal van die schuren lichte petjes. Iedereen mocht een pet pakken. Nou, iedere petje, de schoot is er nog een pet of 25, 30 over. En Guste die zegt tegen Seneviermaus... Tegen, uh, uh, Godverdomme, die petten krijgen ze niet meer terug. En die jongen die buiten, die, die, die, die, die, die blinde. Ja, ja, ja. Nou komt die vent om. de overschot nou van zijn petten al. Die petten zijn er mee weg met die petten. Zij, die mannen wonen vijf, vijf, ongeveer 25 petten. Dat vond ik niet mooi, he. pas op. He. Wat ermee zie ik tegen hem. Zeg, eh, eh, ik zeg dat. wie dat niet het Ik zeg die man heeft dus allemaal een petje. Gij vuile rotte Hollanders. Gij kieskop. Wacht maar tot we in de bergen komen. Dan zullen ze zien wat de fietsje is. Dat beksje zal wel kleiner zijn. Krijgen we de eerste zware etappe en ik weet hem toch wel zeker. Man. Het ging eerst van Parijs naar Lille. Toen van Lille naar Charleville. Charleville, -Mets, Metz. Metz, ja. Belfort. Belfort, Evian. Evian, aix les bains En dan Aix-le-Bains, Grenoble. Over 230 kilometer. Over de lotterre. De Telegraaf. ...in de Galibier. de Galibier. En daar kwam Theofiel Middelkamp uit Kildrecht ...die nee. nog nooit een berg gezien had. Hij kwam met maar naar boven, he. Allemaal twee, drie, meter uit elkaar. Maar ik, godverdomme, dat was straf dalen, jongen. Ik had, ik, had dat, uh... ik denk niet dat er betere woorden die konden sturen dan ik... ...in de wielersport. Mijn reflex was buiten wielvlug. Een klimmen was u niet? Ik wist niet wat klimmen was. Godverdomme. En ik hoorde nog de zeven boven. En doorzien die mannen, godverdomme, dat de field die kan klimmen. Wat weet je zelf niet? Was dat niet verbazend voor jezelf? want ik, ik wist wat, wat dat kostte. Ik kon mij de kloten geven als, als het lukte. Was het, was het erop en als het niet lukte, nou, dan was het er U was niet bang, u had zelfvertrouwen. Oh nooit, nooit, nooit, nooit. Ik wist, als ik geen brug had, dan kon ik geen ene kleur van de wereld uit de wielen rijden. Daar kon geen niet nog berg op, nog berg af. Ex-Le Grenoble, je bent die bergen over. En vooral omdat hij zo goed kon dalen, dan gaf de doorslag. Wij worden, uh, ik denk, ik de zevende of de achtste boven worden. We worden misschien daarachter pak 300 meter. Maar 300 meter bergop is uh, rap een paar minuten. En dan bergaf, ja, dan uh, liep ik die angst. Oh, de Riekse verbijster op omgaan. Dan kon ik rap. En dat is makkelijker als berg ook niet. En daar in Grenoble, daar lag een oude wielerbaan? In Grenoble lag een oude wielerbaan en ik, ik, ik kom over de 500 meter. Ik sprint van eigen, ik kwam eerst op de piste en uh, een half rond en dan kom je eerst over de meter waar het en dan moest ik nog rennen. Maar ik kon geen oor kom kom jong. Dan zitten we dan zoveel om de tafel. Oh. En dan keek je als je al grinneke naar de dingen, naar moos. De grote Belg. Jij godverdomme de keeskop, Ga kunt nog goed berg oprennen. Wat hebben we al gezien, we zullen het wel zien in de bergen, hè. Maar nou zeggen dat ik goed berg op kon rennen. Ja. <lacht> u wint die eerste etappe daar in Grenoble en in Nederland zijn ze dol enthousiast. Ik heb het over zeggen. Ja, u bent er natuurlijk niet bij, maar u krijgt gelijk brieven en al. Ja, jongen, jongen, brieven, jongen, jongen, er worden tien keupjes met met nieuwe aaringen. Maar er is en een keupje zetten. Ze stuurden haringen op. Die zijn opgestuurd, 10 keupjes voor ons allemaal, alle, alle vier he. En we hebben ze weg moeten geven om die, die hotelbos. En die hotelbos die kenden ze nog niet. Wat is dat? Ik zeg dat gewoon ik uitleggen en hij, hij gaf zo'n klein mesje. En ik heb die gepeld en die man die zei, oh wat is dat eerlijk. Ik zeg, nou ik krijgt salamol. We kon er maar mee doen, konen we toch geen tien, tien van die keuipjes meenemen. Nee. En brieven, voor, voor mij helemaal niet te lezen. We worden dol, do, jammer, alleen lustig. Wie had er nou gedacht dat er een Nollander naar Gitter ging en het af ging winnen? Een gesprek uit 1994, Theofiel Middelkamp, mooi, met Jeroen Wilaard. We gaan weer naar muziek van Zazie. Uh, drie uh, leuke meiden hier in de studio. Uh, eindelijk zitten we eens een keertje niet alleen. Uh, jullie hebben net al laten horen het nummer Tour de France. Uh, ik zal even zeggen, links van mij staat uh, Daphne. Daarnaast uh, Sabine en Margriet. Margriet, uh, Tour de France. Zijn jullie zo fan van de Tour? Ja, ontzettend. Ja, echt? Ja, echt waar, ja. Al vanaf van jongs af aan de tour kijken, de tour uh, volgen? Eigenlijk, mijn zus is al heel lang fan en uh, eigenlijk pas vanaf uh, ja, een jaar geleden toen we dat liedje gingen schrijven, toen, ja, toen is dat wel losgebarsten eigenlijk, die, uh, die interesse, maar ja, het is nu natuurlijk zo spannend en, <lacht> en onze Nederlanders gaan zo goed, dus ja, hoe kan je dan ook gewoon niet fan zijn? Ja, want ik hoorde dat jullie Bouw en Lauw al helemaal ja, in het nummer hebben geïntegre <lacht> <lacht> geïntegreerd. <lacht> ja, dat klopt. <lacht> um, hoe lang zijn jullie bij elkaar? We zijn nu uh, het vierde jaar gaan wij in van ons uh, bestaan. En hoe, hoe, hebben jullie, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Nou, eigenlijk hebben we elkaar ontmoet in Parijs, op de trappen van de Sacre Cœur. En dat was, uh, dat was wel een paar jaar eerder al, ik geloof in 2005. En toen hebben we uh, daar een, een Frans dranklied gezongen. En dat heeft ons eigenlijk... Ja. Uh, ja, dat doen wij gewoon. Doen wij gewoon <laughs> gewoon op straat, een ja. dranklied. En toen in 2009 hebben we het uh, Concours de la Chanson gewonnen. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk echt gewoon, uh, ja, hebben we ons geformeerd en zijn we gaan uh, gaan spelen en liedjes maken. En, nou ja, nu zijn we. Jullie zijn hartstikke Nederlands, maar het klinkt zeer goed Frans. Het is het is niet zomaar Frans. <laughs> <laughs> nou, we hebben de, de tekst is geschreven door Velovsky. Ja. En uh, ja, we zijn we vinden haar helemaal fantastisch. En, nou, we, zijn natuurlijk ook, we hebben elkaar in Parijs ontmoet, we houden van Parijs, van Frankrijk. Van, uh... ja, we waren daar voor ons mondeling, dus op oh, zich zijn we ja. wel geslaagd, hoop ik. <laughs> gewoon goed in Frans en ook in, zag ik staan, Noors. Ja, Noors. Nou, we zingen oh. in, het, in het Frans, in het Noors, maar ook in het Spaans, Duits, Engels. Ja, en ook gewoon in het Engels en in het Nederlands. Hè. Waar hebben jullie nou gewoon alle drie een enorme talen of ja, ik denk dat Daphne de grootste heeft. <laughs> Daphne, Daphne heeft de grootste van, zoals hij. Ja. We vergelijken altijd, hè? Wie ja, is de grootste? Wie knobbel? Ja. Nou ja, goed. Daphne dus. Maar Sabine heeft daarentegen weer langs de benen. En uh, die was wel heel hard gevallen, ook met de fiets. Die had de Tour de France ja. een beetje te serieus genomen. Dus die is, uh, ik was echt zo erin gedoken in de Tour. Heb je nou Tour de France gespeeld? Ja? ja. Ik dacht, uh, je moet wel nou, een het beetje ziet aan... voelen met die mannen. Adan dat ziet er door. wel webcam. aan de webcam gewoon hier al grote been, bruine oh, Abandon Sabine was het. Maar gelukkig niet voor Sazie. Uh, Jullie hebben ook een album uitgebracht. hè? Debutalbum. Hoe, ja. hoe gaat dat? Wat, wat zijn de reacties daarop? Nou, eigenlijk hebben we vandaag nog een hele mooie recensie gekregen. Het is heel, ik denk dat het heel goed is dat we het in de zomer ook hebben uitgebracht. Want het staat gewoon helemaal boordevol met, uh, met zomerhits. En uh, ja... Je moet Als je op vakantie gaat, moet je hem zeker eventjes uh, meenemen. En dan heel hard draaien in de auto. Ja, vooral in Frankrijk natuurlijk. Zijn het, uh, wat, uh, hoe, hoe zou je de muziek omschrijven? Vrolijk, dat sowieso. Maar uh, popvolk, popvolk noemen we het zelf. Ja. Het, is, maar het, is heel, het is heel breed eigenlijk. Want we bespelen zelf heel veel verschillende instrumenten. En niet echt alledaagse instrumenten. Bij mandoline, ukulele, accordeon, cello. Uh, alles... Ja, alles komt, uh, komt langs op de CD. Maar het is wel uh, het is ook, ja, ook echt pop. Dus het is wel um, ja, popvolk vinden we zelf ja. het meest in de buurt komen. En in heel veel verschillende talen, dus. Ja, gezegende vrouwen. Jullie spelen ja. alle instrumenten, prachtige, prachtige stemmen. Nou. En jullie houden Dank van de wel, Tour de Dion. France. En we vinden het ook nog leuk. Ja. En we zijn ook nog heel erg vrolijk en vinden het leuk om op te treden. Wat gaan jullie doen? Volgende nummer. Um, het volgende liedje um, is een, uh, een liedje wat we hebben geleerd... bij een kampvuur in Amerika. Zazie. I'll be going out tonight, I don't care what I wake up in the morning and I'm beaten black and blue I'ma feel tomorrow like a worn-out pair of shoes The only point of this body here tonight is to be used Cause. I wanna feel that blood pressure in my veins I don't It's hard to have a turn to me If I could only do all the things I wanted to Tonight I'm gonna go on down to that river's edge I'm a fool, all them dead ideas out of my head Gonna open up the gate like I see scream Tonight the whole that up, world is gonna know just what I mean Cause I wanna feel that blood rushing in my veins. Een keer live in de Radio Tour de France. Luc en ik zijn fan. Du Luc, ik, ik. Hey, hey Luc. Hey, ja. Ja. Het is die rustdag jongens. Oh, ja altijd maar die. Altijd... Oh, Het is leuk dat ze zien dat ook meteen helemaal stil is. Ja. <laughs> dat was niet voor jullie bedoeld. Van, uh, dag van napraten, want uh, na de etappe van gisteren kunnen we de balans op gaan maken. En die is zo. Froome is de beste, maar Mollema houdt stand. En dit filmpje wordt veel gedeeld op Twitter. Bouke, ben je ooit zo diep gegaan? Oh. Ja. Ik <kijen> Moest van ver komen, maar ja, als je eenmaal uh, zo goed in het klassement sta, <kijen> staat... Ja, ...dan kun je, kun je denk ik meer pijn lijden dan anders. En, uh... <kijen> <kijen> oh ja, dat... Bouken, bouken, bouken, bouken, bouken. Stop toch eens met roken, jongen. Stop toch eens met roken. <lacht> Henk Albers zegt: Bouken, Mollema introduceerde juist, zojuist de Ventoux kuch. In navolging van het 1500 meter kuchje uit het schaatsen. Rudy Keudemans twittert: Hoest verder, Bouken. Geintjes dus op Twitter. Wat ik vandaag gepraat over de etappe zelf en dan over de toeschouwers ook vooral. Veel tv-kijkers hebben zich daar toch wel aan gestoord hoor. Tourarek die zegt mafketels die meelopen, dus mag ik toch wel zeggen dat het vrijwel allemaal mannen zijn. Zo niet dan toch. Anne Papens zegt van mij mag de Franse politie met een waterkan om voorop gaan rijden. Iris Visser, ik zit toch altijd te wachten tot het een van de renners eens een keer van toeschouwer die in de weg staat een kaakslag geeft. En ene Tosti zegt ik stel voor dat die mannen gewoon een taser meekrijgen volgend jaar. En Klaartje, die zegt eigenlijk wat heel veel mensen vonden op Twitter. Die mensen die op die berg staan, zijn echt niet wijs. Hashtag genant. Maar er zijn ook vooral veel complimenten voor de Big Lebowski... zoals Bokke en Laurens En dan worden gemoen, genoemd. Bram Tanking was tevreden. Als je dat ziet, dat ze blijven vechten en tot op vijf seconden komen... Ja, dat is echt uh, een dikke chapeau. Ja, zo is dat dikke chapeau. En later twittert hij... Man, man, wat een etappe. Van start tot finish was het volle bak. Ik heb wel kunnen genieten van alle Nederlanders op de van toe. Mooi om mee te maken. Jasper Sane zegt proficiat aan Froome voor wat hij deed. En ook proficiat aan de Nederlanders Mollema en dam. Heel knap werk. En Michiel Nanninga die is toch nog een beetje aan het dagdromen... ondanks het tijdverlies. Hoe lauw zou het zijn als Mollema echt de, de, de Tour wint? En Van Poppel is dus uit de Tour. Ja. En daar ga ik straks over praten in Tweets de Tour. Oké, okay, dankjewel, Luc. Ja, we hebben uh, net Gio Lippens gesproken. Die ging op zoek naar uh, Laurens Tendam. Die heeft hij gesproken. En hij heeft nu ook Bauke Mollema te pakken. Gewoon in het Nederlands. Yes. <laughs> Nooit in het grond. <laughs> huh? Bauke, voel jij je een beetje als Alice in Wonderland in deze Tour? Iedere deur die je opent, daar staat weer een andere verrassing achter. Ja, dat kun je wel een beetje zo zeggen. Maar uh, ja, aan de andere kant is het al mijn derde tour. Dus voor heel veel verrassingen kom je ook niet meer te staan... qua, qua, qua publiek en aandacht van de pers en dat soort dingen. Maar ja, goed, uh, het is natuurlijk wel anders dat je nu uh, voor het klassement meedoet... en na twee weken nog tweede staat. Dat, ja, dan komt er wel meer op je af dan uh, in andere tours. Want zo gek als het nu is... Ik bedoel, je maakt interviews, je doet het in het Engels, je doet het in het Nederlands. Uh, cameraploegen staan uh, zich te verdringen hier. Dat heb jij nog nooit meegemaakt zo. Nee, dat is zo. Dat is wel, uh, ja, wel speciaal eigenlijk. Dat is wel, ja, ook wel weer mooi, weet je. Dat geeft toch aan uh, ja, dat je goed bezig bent, uh, dat je goed staat in het klassement. En dan hoort dat er ook gewoon bij. En op zich uh, ja, heb ik daar niet, uh, niet heel veel moeite mee. Nee, ik het ook die status. Ook de status van zo kort in het klassement staan dat ook alle andere renners naar jou kijken. En denken van ja, oké, okay, dit is wel even de nummer twee in het klassement. Ja, dat is zo. Kijk, het geeft ook in peloton, uh, ja, later, late rennen rennen je op een gegeven moment toch wat makkelijker erdoor. Omdat ze gewoon weten van, uh, ja, weet je, die staat tweede in het klassement. En we vechten ook al vanaf het begin, zeg maar, om, ja, om, om, om onze posities uh, in bepaalde belangrijke punten in de wedstrijd. En dat is dat nu toe gewoon heel goed gegaan uh, met de ploeg. En ja, op een gegeven moment dwing je dan, dan ook wel wat af Kijk, er staan nu nog uh, ja, de verschillen, zeker buiten de top 10, worden al heel, heel groot. Dus ja, die, die, die kopmannen, die, die ploegen, die, uh, ja, die weten toch wel, zeg maar... Uh, ja, dat ze nu eigenlijk achter, achter ons staan uh, in de rij. En dat ze ook wel iets, uh, ja, iets minder aan het wringen zijn. Scheelt het ook dat de ploeg heel sterk is om jou heen? Want die mannen dwingen dan ook op een gegeven moment respect af. Ik denk meteen terug aan die waaieretappe, waar jij die minuut terugpakte. Ja, dat is zeker zo. Ik denk, als ploeg uh, hebben we het gewoon perfect gedaan tot nu toe. Kijk... Uh... Uh, ja, we hebben denk een hele go goede ploeg bij met jongens zeg maar, die, die ons uit de wind kunnen houden uh, op het vlak. Uh, en ook, ja, ook, ook in de semi-lastige etappes. En ook in de bergetappes. Kijk, Robert hier is aan het verbeteren. Uh, Lars Petter die, uh, was gisteren gewoon nog bij de beste 30 renners. Dus ik denk dat we gewoon een goede, goede ploeg bij hebben. En dat, dat heb je ook nodig als klassemensrenner. Kijk, uh, wij moeten het natuurlijk uh, ja, op de laatste, laatste beklimming over het algemeen doen. Maar daarvoor ja, moet je zoveel mogelijk krachten sparen uh, ja, de hele dag. En ja, de hele, hele toer eigenlijk. Het begint al vanaf uh, vanaf en dat is gewoon uh, tot nu toe perfect gegaan. Nog één Tourweek, er kan van alles gebeuren. Vreug jij je een beetje op de regen die gaat komen? Want langs Amsterdam zijn zei net, ja, dat is niet mijn uh, manier van rijden. Ik vreug me er absoluut niet op. Ja, ik hoorde het net pas eigenlijk dat het uh, slecht weer zou, uh, zou gaan worden. En, ja, ik vind het niet heel erg. Kijk, ik moet zeggen, aan de andere kant hebben we nu ja, meer dan 2,5 weken alleen, uh, alleen zon gehad. Dus dat, dat, ja, dat is ook wel heel fijn, maar... Ja, aan de andere kant de koers wordt wel uh, ja, misschien wel, wel spannender van. Uh, het biedt ook wel weer kans om eens uh, in een afdaling of zo aan te vallen. Dus uh, dan ja. kan er nog van alles gebeuren. Ja, precies. En uh, ja, ik ben er niet, uh, niet heel bang voor. Wel, nee. Bouke maakt zich geen zorgen. Adidas heeft het sponsorcontract met atleet Tyson Gay opgeschort. De Amerikaanse sprinter maakte gisteren bekend... dat hij positief heeft getest bij een dopingcontrole. Adidas zegt geschokt te zijn en de ontwikkelingen af te wachten. Als Gay schuldig wordt bevonden, kan het sportmerk het contract beëindigen. En de vrouwelijke autocoureur Suzy Wolf gaat tijdens de Formule 1-test op Silverstone. De strijd aan met de snelste mannen ter wereld. Wolf stapt vrijdag in de bolide...